Hens. Uiteindelijk won Willem II de wedstrijd na strafschoppen, Volgens hem gespeeld vanaf de 83ste minuut bij een 3-2 voorsprong voor Roda. Het geding dient volgende week in Utrecht. Een Brits die zijn vier kinderen heeft proberen om te brengen is veroordeeld tot levenslang. Hij komt na minimaal 14 jaar in aanmerking voor vervroegde vrijlating. De 29-jarige man viel zijn kinderen aan met een hamer... en reed daarna met hen in een auto met 150 km per uur tegen een muur... Een dochter van zeven is voorgoed verlamd. De man zegt dat hij door drugsgebruik in een psychose verkeerde. Het publiek kan maandag afscheid nemen van Ruud Lubbers, de oud-premier die gisteren overleed. Maandag is er tussen een 1 uur smiddags en zeven uur s avonds gelegenheid om een laatste groet te brengen in de Laurentius en Elisabeth kathedraal in Rotterdam. Een dag later is in dezelfde kerk de uitvaartdienst voor Lubbers. Die dienst is besloten. Het weer nog. Vanuit het westen klaart het flink op vanavond. Het blijft droog. De temperatuur daalt vannacht tot rond het vriespunt. Morgen flinke periode met zon. Ongeveer 7 graden. Ook zaterdag zo'n 7 graden. En dan blijft het droog en is er geregeld zon. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeers dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen file. Ik heb het weer Zin in Zandvoort ja. Zandvoort yeah. zin in ZFM. Ik zeg niks, maar het non-stop systeem is gewoon weer helemaal van slag af. Uh, daarnet hadden we um, uh, bijvoorbeeld uh, Stroom mee met Papa Oethe. Dit is trouwens Alternative FM, ik zeg het er maar even bij. Dus het wordt weer een hartig uh, e-mailtje wisselen met uh, de diensten van het uh, non-stop systeem. Want uh, de uuropeners lijken weer helemaal nergens op. Papa Oete. Dan denk ik bijvoorbeeld aan deze cover van Kat Underscore. Want die hebben hem ook uh, nog eens een keer gemaakt. En daar hebben ze eigenlijk ook hun bekendheid uh, aan te danken hier in Nederland. Het is een hele andere versie, maar wel heel mooi. Before he goes out and works hard. Mama says working is good. No one got any company. True, true. Will we be admirable? Passenging super genius Who takes blame for the irresponsible? staat er ook inderdaad eerlijk gezegd ook op hun Facebookpagina. Het uh, elektronische duo uit Amsterdam uh, heeft een hele rappe start uh, gehad. En dat had allemaal te maken met dit, uh, met dit nummer. Papa Ute van uh, Stromae. Die hoorde je net vlak voor uh, achter nog 15 seconden. En ik denk, hé, hey, leuk. Want in deze speciale uitzending uh, die in het teken staat van de Rob wordt. De, de derde voorronde, de compilatie uitzending uh, Dat heeft ook met cut underscore te maken. Ja, daar braken ze dus eigenlijk mee door met uh, dat nummer Papa Ute. Uh, en uiteindelijk zijn ze ook een ander pad opgegaan... en hebben ze ook gewoon eigen nummers uh, uitgebracht. En de band bestaat uit Bel Dat is uh, ja niet iemand die in de Rob Akda Award uh, bezig is geweest. Maar Sebastian Dutiel... Zeker wel. Ik weet alleen even niet uh, gauw meer in welke band dat uh, geweest is. Maar hij heeft meegedaan aan de Robben wordt En dat brengt ons dan inderdaad bij die derde voorronde. En ook nu weer is PP Vies hier de gastheer. Wat een grote opening voor een grote avond, jongens en meisjes, dames en heren. Ah, de knalt hier echt een monitor open. In één keer is mijn gehoor ook weer lekker beschadigd, zoals het hoort. Kom allemaal even naar voren, daar wil ik mee beginnen. Want wij gaan ook zo dadelijk beginnen met de eerste band van de derde voorronde van de jaargang uh, 2017-2018. Ja, dat is nog even, We moest heel even nadenken, had je uh, Want de eerste band begint om half acht en dat is voor waar niet makkelijk. Dus we hebben jullie support nodig. Ondertussen zie ik mensen heel voorzichtig één stapje doen. Dat is dus niet de bedoeling. Kom even hier, want hier gaat het gebeuren. Hier kan je ze ook bijna vastpakken en zeker ruiken. <lacht> Jawel, zeer de moeite waard en daarom. Um, de hele avond is natuurlijk de roep acta Awards. Er komen vijf bands voorbij. We hebben natuurlijk aan het eind van de avond de jury die gaat beraadslagen... en gaat bepalen welke band er rechtstreeks doorgaat naar de grande finale in maart. Maar jullie zijn het publiek en jullie gaan bepalen welke band er de publieksprijs gaat winnen. Direct na afloop heb je een minuut of 5 à tien om nog je stembiljet ergens in de stembus te gooien. Volgens mij staat hij daar boven ergens, als ik me niet vergis. De exacte locatie is mij niet bekend, maar als je heel even gaat rondkijken, ga je hem wel vinden. Wel nu, we gaan beginnen en wel met de band die vier muziekliefhebbers puur zang aan boord heeft. Lekker eigenzinnige poppetjes krijgen we dan ook meteen voor onze kiezers, lieve mensen. De basis is dus popmuziek, maar uitstapjes naar onder andere rock, reggae, rap, disco, funk, soul en zelfs punk worden niet geschuwd. Heb ik er een overgeslagen? Volgens mij niet. We hebben zo'n beetje het hele genre van, van de popmuziek wel gehad. Lieve mensen, genoeg geluld. Nu is het tijd voor muziek. Geef een applaus voor Darks Cold Kids' Rolled up in a corner. Yeah, my baby, I'm here and I'll bleed. Got the scratches upon my shoulder. Yeah, my lady, I'm in all way too deep. Tell me what you carry me out here. Oh, well, I wasn't strong enough, my girl. See him crawling on the knees here. But she said it's dead. De band die uh, de kop af mocht, uh, of eigenlijk de spits af mocht bijten bij de derde voorronde, was A Dog's, A Dog, nee, Dogs Called Kitty. Ik zeg het zo goed, hè? Je zegt het goed. Ja. En dan ben ik ook bij de naamgever van, uh, van de band, Kitty zelf. Ik heet Kitty. Is die ook uh, ingefluisterd door jou? Nee. Wie heeft de naam van de band uh, bedacht? Ik. Ja. <laughs> Gert jan is dat. Ja, maar uh, hoe is die naam ontstaan eigenlijk? Die naam uh, komt eigenlijk meer het feit dat we wel iets met, het, het, met Kitty wilden doen. Maar ik meer uh, uh, de, de, we willen een soort muziek maken die iedere keer weer anders voor de dag komt. Dus we zijn eigenlijk uh, honden genaamd uh, uh, Katje. Ja, en dat is, klopt natuurlijk niet helemaal. En soms klinkt de muziek wel als een katje. Maar soms komen we ook uit de hoek als een stel brutale honden. En dat, ja, dat is het een beetje. Ja. Ah, nou heb ik eventjes in de zaal uh, zitten luisteren. Maar um, ja, uh, jullie uh, lopen toch denk ik al wat langer mee, uh, heb ik het idee. Ja, dat klopt wel. We zijn allemaal uh, wel een jaartje of twintig, denk ik, uh, bezig met muziek. Uh. Um, ja, ja, ja, ja, goed. Nou ja, goed. Het heeft ook te maken met mijn... Ik zal, gewoon, uh, niet, ik, ik zal het niet ontkennen, maar ik ben natuurlijk ook de vijftig voorbij. En op een gegeven moment zitten er gewoon wat dingen in waarvan ik denk... Hey, dat. Dat, dat, dat, dat klinkt een beetje jaren 80. En uh, hebben jullie ook een voorliefde voor die, voor die muziek van de jaren 80? Want er zat er ook bijvoorbeeld bij het derde nummer zat er een, een soort reggaetwist. Ja, ik hoor van de basgitarist niet bewust, uh, we vinden het gewoon leuk om muzikale uitstapjes te maken. Ja. En uh, ja, we spelen wat we leuk vinden. Dus uh, we denken er niet eens over na. Het komt gewoon. En uh, ja, we vinden het zelf leuk. En daarom spelen we dat. Uh, is dat uh, ook uh, muziek, uh, moet uh, plezier uh, zijn Claudia? Ja, helemaal. Ja, het is gewoon, ja, we zijn gewoon een band en we willen muziek maken en uh, nu eigenlijk ben ik nu al bezig met, oh dinsdag gaan we repeteren, gaan we nieuwe nummers in elkaar zetten en kijk dit is te gek, en, maar we denken ook alweer aan dat volgende, Ik uh, vind het gewoon zo leuk om, om samen te spelen en, en hopelijk zien de mensen dat ook uh, uh, als ze ons op het podium zien. Het proces gaat dus eigenlijk gewoon door, ook al ben je dus al bezig met spelen, dan denk je eigenlijk... Nou, met spelen ben je natuurlijk met spelen bezig, maar na een optreden dan is er eigenlijk al zoiets van, wat gaan we nu weer doen? Ja, precies. Ja, en we hebben gewoon heel veel nieuwe ideeën en dat willen we allemaal uitwerken. En, en ja, weet je, meer ideeën dan tijd. En dat is ook gewoon... Uh... Kom je wel eens tijd tekort kort, Serge? Ja, absoluut. Ja, ja, ja. Ik spel ook nog in een andere band hiernaast. En een uh, ja, uh, er gezin erbij en uh, werken bij. Dus uh, dan kom je zeker tijd tekort, maar maak er graag tijd voor vrij. Voor muziek moet je denk ik ook uh, tijd uh, vrijmaken, lijkt mij. Uh, ja. <laughs> uh, ja jij, jij, jij zit op de drums natuurlijk. Uh, hoe is, uh, is dat met de paplepel ingegoten? Of uh, denk je van, had je een groot voorbeeld uh, voor je om te gaan drummen? Uh, ik was heel klein dat ik begon met drummen. Ja. En ik, heb heel, ik spel heel lang. En uh, drums is eigenlijk mijn leven. Ik doe alles op een, op een trommel. Ja. Ik ben verliefd op trommels, om het zo maar te zeggen. Ja, maar waar is die liefde uit uh, ontstaan, die voorliefde? Uh, eigenlijk uit het muziek maken met mijn vader. En uh, daar. Uh, uh, was het eerste wat ik pakte was uh, de, een, een emmer in plaats van het speelgoed wat erin zat. Ja. En, uh, ik speelde met die emmer en daar maakte ik muziek mee, al dat ik uh, heel klein was. Ja. En, ja, dat, uh... Zo is het eigenlijk altijd al gebleven? Uh, ja, ja. ja. Oké, okay. uh, dan ga ik uh, nog even naar, uh, naar Kitty uh, terug. Uh, ja, want, want uh, ja, jullie, jullie uh, spelen natuurlijk veel langer al uh, dan uh, vandaag. Maar is dit ook uh, zo dat, uh, dat dit ook iets is van. Nou, dat is wel leuk dat we, dat we dit ook gedaan hebben, een kleine zaal? In het patronaat bedoel je, Ja, dat bedoel ik. Ja, natuurlijk. Ja, dat is heel tof. En we gaan natuurlijk toch. Uh, ja, we hopen dat we doorgaan naar de finale. Dat hoopt iedere band. Ja. Want bevrijdingspop lijkt me ook wel, ja, uh, yeah, dat lijkt me best wel een leuk ding. <laughs> uh, nog even voor uh, de mensen die willen weten waar uh, ze jullie kunnen vinden. Facebook. Voornamelijk. <laughs> Voornamelijk, Voornamelijk Instagram. Instagram. Yeah. Ja. Oké, dankjewel. Graag gedaan. Jongens, het gaat het toch snel. Dankjewel. We kunnen er nee. nog innen, hè? En we konden al niet kiezen welke liedjes we ja. zouden spelen. Nou, deze dus. Ja, kijk hem in. Thank <laughs> Color do it on the hip hop we line it Put it down because you're priming it, it. bass down Stop, we won't bite bitch, wanna hip hop and ride it Seeming up we hide it. Back up what you're riding Tell them what's the name? Dames en heren, zag ik allemaal hoofdjes tevreden op en neer gaan geven. Een applaus voor Dogs Cold Kitty! En terloops hoor ik nog even, ja we wisten niet precies welke nummers we moesten spelen. En lekker smaakt altijd naar meer. Dus er zijn meer nummers. Kunnen we wat van jullie terug horen ergens op het wereldwijde web? Of niet? Of wel, of niet? Even als je even geduld hebt. Ja. Een paar weekjes. Weinig, maar komt voor de trouw. Over een paar weken. Waar kunnen we die vinden dan? Uh, ja, we hebben al echt alleen een Facebookpagina. Heel lullige. Doe er wat aan. Heel bescheiden. Ja. Opnames. We hebben nieuwe opnames gemaakt en die komen binnenkort uit. Dus. Oeh. Yes, yes Dogs Cold Kidder! Yeah. <applaus> Geloof me, half acht is uh, nogal een stroeve tijd om te beginnen. Maar deze vermaarde muzikanten hadden daar totaal geen moeite mee. En ik zag echt blije gezichten van jullie komen. Fantastisch. Um, we gaan een minuut of tien ombouwen. En uh, ik beloof je, we krijgen weer iets heel anders. En zo gaan we de hele avond door. Zoals jullie gewend zijn. Voor de kopak, daar word ik heel staan praten. Want het gordijn gaat al dicht. Heb... En adem meer. Oké, okay, ga wat het dan Doe ik het ook? Tot zo! Alles loopt een beetje door elkaar hier, maar dat maakt ook niet uit, want we gaan verder en verder zal het gaan. En hoe zal ik je vertellen? Deze gasten zijn gewend om kilometers te maken in een busje rond te reizen. Strepen tellen, dat kunnen ze als de beste, maar ook rocken als de beste. Vier gasten met een vurige passie voor hart en ruil. Die stiekem ook niet een uh, lekker potje groeven. Erbij gooien. Zelf noemen ze het Rough Edge Rock'n'Roll. Met invloeden uit Punk en Metal. Ze treden lekker vaak op en ze gaan dan ook echt de stad en land af daarvoor. Hoogtepuntje erbij was één van de vele hoogtepuntjes. Dat is een optreden in Londen in de Fiddler's Elbow. Het befaamde De Fiddler's Elbow. In het voorjaar weer, geloof ik. In het voorjaar gaan ze weer naar Engeland toe voor een toertje. Plannen zijn er ook om dit jaar het album Trigger uit te brengen. Hun optreden zijn dynamisch en spannend, door een strakke zet die gegarandeerd en gezichtjes in het publiek oplevert. Jongens en meisjes, dames en heren, laat je horen voor Filthy McNasty! Oké, stel je voor, 5 mei, daar. Zonnetje schijnt, jullie zijn er allemaal, wij staan er toevallig ook. En dan hoor je dit over het park gaan. Dan word je toch gelukkig of niet? She's with your fingers broken I keep your eyeball as a token Coming in like a wrecking ball Coming in like a wrecking ball Show me your warfare, show me your guts Show me all your bruises and show me your cuts. That's the way we roll today, though. That's the way we roll, trip, now! Ah! School. I was in a blood, set of tears we stick together, we never sever The like-minded in the brotherhood Cause on the day I felt so good Cause on the day I felt so good Down in a quicksand Right got your back when you step inside Whatever it takes, I'm fighting on your side All is good, all is real In the blood, sweat and tears manu, manu. Band van vanavond. En die tweede band, dat, uh, dat, ja, daar, daar moet ik zelf iets uh, even over kwijt. Want uh, ik kom binnen en uh, ik zeg gewoon van wie zijn jullie. En die jongens die zitten dan. Uh, ja, dat zal je wel achterkomen, vriend. Nou, ik ben er ook achter gekomen dat ze dus uh, hoe, hoe ze hebben gespeeld. Want het was vuurwerk. De band heet Filthy McNasty. En ik herkende er dus één. Want gisteravond, uh, op het moment dat ik uh, dit opneem... had ik dus een uitzending met de compilatie van de tweede voorronde. En ik had het de baard van de bassist in ieder geval ontwaard. Dus, dus die, uh, die verraden zichzelf wel. Maar de anderen die, uh, zaten gewoon heel, heel gemeen te lachen van... nou, je komt er wel achter. Nou, ik ben er inderdaad achter gekomen. Uh, Costa is de frontman van de band. Dus daar begin ik dan ook maar mee. Uh, ja, want het is... Uh... Van alles wat, maar wel met een, een stevige gitaar erin. Ja, wat wij beloven, dat doen we ook. <laughs> Is dat een beetje het credo van de band? Ja, dat wel. Kijk, uh, nog eens we zeggen, we houden van uh, rock, we houden van rouw en uh, vuurige passie daarvoor. En uh, ja, goed... En af en toe een beetje groove. Dus... Waar komt die vandaan? Waar ik vandaan Die passie. Die passie. Ja, die passie die, uh, die, die komt al van, uh, met de kinderjaren. Dus uh, als je eerste singeltjes Alice Cooper en Cheap Trick zijn en toen de tijd, ja, dan groeit dat vanzelf door en dan wordt het elk jaar een tikkie uh, harder gewonnen. Uh, nou heb ik eventjes ook uh, zitten kijken op, uh, op, de band, uh, op de bandpagina op Facebook. Maar jullie komen uit uh, zowat elke windstreek van Noord-Holland horen, uh, Hoofddorp. Uh. Ja, we zijn, we zijn divers. Ja. Is dat ook een beetje te merken met de inbreng van, van, de, van de bandleden? Nou ja, er zit af en toe wel eens wat. wat, wat er komt, er komt wel, eens wel eens wat voorbij dat je denkt van, ah nee, jij woont te ver weg, jongen. Is het, is het spelen van, van muziek dan toch anders boven het kanaal dan onder het kanaal? Absoluut, absoluut. Ja. Ja. Uh, waar waar ligt dat aan? Waar zit dat in? Um... Ik denk dat je boven het kanaal een beetje op een eilandje zit. En het is heel moeilijk om, uh, om dat water over te steken om uh, op de vaste wal te komen. Ja? Ja. Echt? Echt. Ik geloof je meteen. Dus, uh, <laughs> ik ben, ben, ben naïef, maar goed, maar goed, ik geloof je wel. Uh, dan dan uh, de bassist. Meen dat hij Kees heet? Koen. Wat zeg je? Koen. Koen! Ja, ben, ik, ben, ik, ben ik. Wat zeg je? De eerste letter goed. De eerste letter gaat goed. Uh, maar uh, ja, die band is natuurlijk. Uh, er zitten allerlei invloeden. in. Ja, dat klopt. Ja. Ja, we hebben allemaal wel uh, verschillende achtergronden. Maar allemaal een passie voor uh, de wat hardere muziek. Dat sneller en, ruiger. en uh, Ja, dat komt gewoon samen in, uh, in ons viertal. En, uh, ja, want ja. Hoe, hoe lang uh, spe, spelen jullie uh, nu al samen? Hoe lang is dat? Een uh, jaar of. Ja, tien jaar. Volgend jaar vieren we ons tienjarig jubileum. We hebben al één plaat uitgebracht. Ja, oké, oké, oké. Nou, maar goed, maar dat, dat, dat zegt natuurlijk niks, denk ik uh, toch? Nee, in principe niet. En ik heb, ik heb het minste recht van spreken, want ik ben erbij gekomen als band We hebben een kleine schuif gemaakt. Uh, Robert speelde voor een drums en die is uh, achter het uh, gitaar gekropen of achter zijn drums vandaag uh, gekropen. En ik, uh, ik ben gaan drummen en ik zit er sinds een jaar of. Vijf bij, denk ik. Vijf? Ja, dit, jaar, dit jaar vijf, jaar ja. Dus hun vierde hun tienjarig jubileum en ik vier mijn vijfjarig jubileum. Nou, is het op zich ook een, een mooie uh, mijlpad, toch? Nou, ik moet dat af en toe best wel merken in de band. Ja. <laughs> ah, goed, maar ik ga nog even terug naar, uh, naar Costa, die, uh, uh, want uh, ja, um, als ik uh, de, de, de muziek hoor, is, is, is er eigenlijk in Nederland wel plek voor ja, de goede stevige sound uh, die er is? Ja, daar, of verschillen we daar een beetje van mening? Nou, nee, in zoverre. Uh, het, uh, het begint steeds meer een soort niche te worden waar je in, uh, in zit. Uh, afhankelijk, regio, gebonden. Uh, uh, als je het vergelijk wil maken, natuurlijk niet uh, de meest hippe, hippe muziek. Hè. Dat is, uh, en dat, uh, dat, dat merk je hier en daar wel, dat, uh, dat je wel ervoor moet waken. Dat je gewoon extra je best moet doen. Om uh, daarvoor te komen. Het is ook wel een beetje regiogebonden. Je ziet ook echt dat onze muziek in bepaalde regio's gewoon beter gedijt. dan in andere regio's. Uh, noem bijvoorbeeld uh, in, uh, in, in Eindhoven. Daar heb je gewoon echt een clan van, van, van, van rockbands. die elkaar hoog houden, die elkaar helpen. Het oosten van het land, het noorden van het land. maar ja. Uh, uh, maar ja in de buurt van Amsterdam en dergelijke. Ja, er wordt naar andere muziek geluisterd, naar andere muziek gekeken. Dat, uh, dat merk je wel. Dus, uh, ja. Nog even voor de mensen die het interview horen, waar zijn jullie op te vinden op het wereldwijde web? Uh, we zijn vinden op Facebook, Filthy McNasty aan elkaar vast, dus zonder spaties. Band hè, Filthy McNasty. Band, uh, we hebben onze website hebben we inderdaad, dus, uh, en als je ons wilt terugvinden, uh, muziek, dan kun je op onze Reverb Nation kan je ons terug, uh, terugvinden. Goed, dank jullie wel. Oké, okay. zullen we peace mouth gaan of niet? We're fucking dogs And this dog bites Rats for pussy Where the talk's are? She's a better dad We'll see the better fuck see See you later This dog I wanna get some We gotta stand soft We gotta dance soft We gotta get you later What Six Yeah Fuck Listen to a bad for get for Stay We're so far in a city. We're so to We're to get better. We've got to just gonna press off. We're gonna change off. We're gonna smash off. We got that shit laid out. I'm so it's perfect so get for fuck stay on and this for more. Stay on na na da da da da da. na da da da da da. da da da da da da. da da da da da we were filthy, McNasty. Hell's help the shit with all the flex. With the stabber, take it on. Ah, en zo'n avond, Rock n roll forever, dames en heren, onze en meisjes, Vultwee Magneste! Wauw! En ik heb zo het gevoel dat dit jaar, als dat album uh, Trigger uitkomt, dat het niet ongemerkt voorbij gaat. Hey, wanneer wordt die verwacht eigenlijk? In mei. mei, hou dat in de gaten. Misschien dat je de, de bevrijdingsfestivals nog kan halen ermee. Wie weet, wie weet, heerlijk. Rock'n'roll forever, zoals ik al zei. En de hele avond een zeer gevarieerd aanbod. Zoals u natuurlijk gewend bent van ons bij de Rob Acta Awards. We zijn bijna op de half, we gaan tien minuten ombouwen. En zo dadelijk dus beurt aan band nummer drie. kleine vertraging, want een klein technisch mankement en alles valt natuurlijk op te lossen. Mits in oplossingen denkt en niet in problemen, het staat al inmiddels lekker vol hier vooraan, maar ik verzoek toch iedereen die daar boven aan het plakken is, kom lekker naar beneden, maak het hier mee, want immers hier beneden gebeurt het allemaal echt, weet je. De twee oprichters van de derde band van vanavond kwamen elkaar tegen tijdens het begin van hun studie aan het conservatorium. En er was meteen een hele goede klik, dus ze besloten een duo voor feesten en partijen op te richten, jawel. En ik ken menig student die op een veel lulliger manier hun geld verdient. Echt een hele lekkere manier natuurlijk om een beetje bij te scharrelen tijdens je studie of je studie te bekostigen immers. Want het werd zelfs een succes. En het werd zo'n groot succes... Dat, uh, dat ze besloten eigen composities te maken. Dat was ook lekker. Dat ging beter en beter. En de droom was een eigen band. En kijk eens hier, daar zul je ze hebben. Jawel. <applaus> vier ladies en vier gentlemen. En. Moet je luisteren, want in die biografie las ik een bijna filosofische overweging. waarom uh, muziek maken is. en waarom het zo leuk is. En die kan ik je niet onthouden. Ik heb er wel wat licht voor nodig, want mijn ogen zijn talende. Muziek maken draait om interactie: het overbrengen van een. De... Het gevoel en het moet in alle tijden leuk zijn, anders ben je verkeerd bezig. Hiervoor moet je met muzikanten spelen die je muzikaal begrijpen en waarmee je het zowel muzikaal als persoonlijk klikt. Wauw, is daar een spel tussen te krijgen? Ik zeg, voor de draad erbij, hier is Mailand! Dames en heren, welkom! Hi, wij zijn Mailand. Are you ready? last night drinking yeah it got me thinking i should make a change but what is life if i keep myself from the pleasure things i know it's better Uh, die in meerdere bands speelt. Uh, Mailand is toch van Bas zijn ding. Uh, waarom Bas? Nou, ik um, ben inderdaad sessiemusikant En um, ik speel dus daarom in uh, meerdere bandjes. Maar ik heb op een gegeven moment mijn vriendin Camilla... De zangeres van Meland besloten van, nou wij willen ook eigen liedjes schrijven. En dat hebben we gedaan. En zo is Meland ontstaan. Ja, en, en, sch jij schrijft dus gewoon ook mee aan de song? Ja, zeker, zeker. Uh, hoe, hoe werkt dat bij jou? Nou, het schrijfproces bedoel je? Ja, ja. ja, ja okay. nou, hoe wij het meestal doen is, dan uh, pakken we een gitaartje, een akoestisch gitaartje... S'avonds laat met een fles wijn erbij en dan gaan wij zitten en negen uh, of 10 keer komt er helemaal niks uit. En soms hebben we een ideetje en dat ideetje gaan we dan uitwerken op de computer. In een programmaatje waar we dat helemaal, kunnen we drums inspelen, nep drums dan, en uh, toetsen en basgitaar. En dan gaan we een liedje ervan maken. Dat liedje sturen we op aan de band, die gaan het instuderen en dan gaan we daarna met z'n allen repeteren. En de bandleden hebben dan hele goede ideeën. Vaak veel beter dan mijn ideeën en dan maken we een liedje ervan. Dus het is toch wel een, uh, een collectief proces uh, voordat het er uiteindelijk een melend liedje wordt? Zeker weten. Uh, het is van alles. Er zitten heel veel funky uh, invloeden zitten erin. Ben jij echt een liefhebber van de funk? Ja, ik ben een liefhebber van een hele hoop muziek. Ik heb natuurlijk zelf uh, muziek gestudeerd aan het conservatorium in Haarlem. En daar word je helemaal kapot gegooid met allemaal verschillende muziekstijlen. Dus zo ook uh, inderdaad funk en jazz en uh, soul en pop en een beetje elektronische dingen. Ik kom zelf, uh, voordat ik ging studeren, uh, was ik helemaal van de rockmuziek. Dus Guns N' Roses, Aerosmith, Metallica. Dat vond ik helemaal gaaf. En, uh, maar ja, doordat je gaat studeren, word je natuurlijk, word je, uh, hoe noem je dat? Je wordt wat breder. Je referentiekader. Ja, mijn referentiekader wordt wat breder. En uh, op die manier uh, zijn we dan liedjes gaan schrijven. Inderdaad, van allemaal invloeden. Proberen we een beetje het in eigen jasje te ja, want uh, kijk, we hebben natuurlijk in de tweede voorronde, nou, ik wil niet zeggen een soort gelijk bent. Yes, miss, no miss. Dat zegt hij natuurlijk uh, wel wat. Ja, zeker. Uh, maar goed, jullie uh, doen dat weer, weer op een andere manier. Want jullie pakken even lekker uit met drie achtergrondzangeressen. Ja, dat... Nou, hoe is dat eigenlijk? Nou ja, ik ben heel blij mee. Heb je gezien hoe ze eruit zijn? Ja, natuurlijk. Voor, het, voor het oog van, van de man die hier in de staal zaten is het natuurlijk altijd leuk. Maar het gaat er even om ook het functionele verhaal. Hoe zijn jullie op dat idee gekomen? Nou, je moet je voorstellen dat uh, die zangeressen die zingen allemaal een verschillende stem. Dus die hebben een melodietje, laten we zeggen vader Jacob... Ja. De ene zingt het melodietje, de andere zingt er een stem bovenop en de andere zingt daar een stem bovenop. Als dat samenkomt, dan lijkt het net alsof er een pianist, extra pianist meespeelt die ook zingt. Het is echt, er komt echt een laag bovenop een liedje. En dat is het geheim eigenlijk Van backing vocals, ja. Ja, zo, ja, ja. versterken het liedje. Ja. Uh, uh, uh, want ik kan me niet aan de indruk onttrekken, want uh, als je op een gegeven moment dus met acht man lekker op het podium staat, dit, dit soort uh, gelegenheden is natuurlijk het, uh, het mooiste wat je dan kan doen, want dan kan je, heb je de ruimte voor iedereen. Zeker, zeker. Dus um, wat wij, uh, waar wij heel erg van houden, we zijn akoestische optredens. Dus dan spelen we echt uh, akoestisch, de liedjes akoestisch. Maar dan ook met zangers en zangeren, uh, met, met backing vocalisten. Alleen dan krijg je meer zo'n huiskamersetting, wat helemaal gaaf is. We hebben toevallig, ik zie Jaap Kroon net langslopen, maar hebben bij, bij hem in de tuinkamer van Jaap hebben we... Hebben we dat zo gedaan, akoestisch. Dat was helemaal te ga gek. Te gek. En, uh... Nou weet ik van Jaap dat hij dus een, uh, een behoorlijke uh, bewonderaar is van Lies en de Lumberjacks. Ja, uh, ik geloof het ook, toch? Maar die bestaan <laughs> helaas niet meer. Bestaan ze niet meer? Ja, oh, nee. nee. Ja, Zie je? Kijk, dat bedoel ik. Maar, um, nou ja goed, uh, dit is een optreden dat moet uh, wel naar meer smaken, denk ik. Ja, natuurlijk. Dus daarom hopen we dat we natuurlijk uh, hoge ogen gooien bij de jury of bij het publiek en dat we met of de juryprijs of de publieksprijs ervan doorgaan en in de finale belanden. Ja, nog één ding: waar zijn jullie op te vinden? Op Facebook, ja. Instagram, Twitter, YouTube, Spotify, Deezer, iTunes en we hebben een eigen website. Dat is www.melentmusic.com. Dank je baas. Alsjeblieft. I'm just a boy, That will never ever go away I'm not an ordinary boy like you Do what I want to do And I don't care what you think of me I was an idiot last said lies to above a novel for us There was a young boy in a simple town Who used to run around free He never saw the judge He's still needed his rush as he walked right out the door. Laughing, singing, so much more. He knew the boy was still inside. Never bring it down. All right, dit is het allerlaatste rondje van ons, jongens. Deze laten we met z'n allen even lekker gaan springen. We're Van muziek maken, maar ook alweer net zo lekker als de voorgaande. En geloof me, net zo lekker als de volgende. De middelste band van vanavond. Uh, Mailand, zijn er ook opnames die terug te beluisteren zijn? Eventueel op internet of waar dan ook? Ja, uh, Spotify, Deezer, uh, YouTube. Uh, we hebben website www.mailandmusic.com, Onze Facebook site, Instagram, Twitter. En er komt nog heel veel aan. Nou, iemand die dat helemaal onthouden heeft, die krijgt van mij een muntje als je dat precies kan herhalen. Maar de, de boodschap lijkt me duidelijk, er is genoeg om te beluisteren. Tik het even in, Mailand en je vindt het zelf En er komt nog veel aan. Mooie beloften, daar houden we bij jullie ook aan. Laat je nog één keer horen voor Meiland! En uh, respect voor de gitarist, want uh, voordat hij begon uh, begaf ze hele effecten En uh, gewoon inpluggen en gaan. En dat ging fantastisch, heel goed. a cigarette Tracy Ducro met haar nieuwe single. Yellow Fingers. Moest ook even meelezen op de tekst. die ik gedeeld heb op uh, mijn eigen Facebook pagina. Maar goed. Er uh, is ook van het album Into Deep. Staat trouwens nog een mooi nummer op. Wat, uh, wat ik al eerder gedraaid heb. in zowel dit programma. als op de zaterdagmiddag. Waarvan ik uh, ook de presentatie in handen heb. En dat heet. Uh, I Deserve It. Het eerste uur van de compilatie. Uitzending van de derde voorronde van de Rob daar Woord uh, zit erop. Volgende uur uh, komen we daar natuurlijk uiteraard op uh, terug. Want er is namelijk nog meer. Uh, maar goed, uh, uh, vooralsnog uh, doen we dat even nog niet. Uh, want er is uh, natuurlijk nog meer aan de hand in uh, Muziekland. Uh, deze dame gaat in uh, de rode bioscoop haar werk laten horen. En dat is Aion. Aion van Oort. En het werk wat ze uitgebracht heeft is bij King Forward Records. Je hoort het tot aan het nieuws van 9 uur. Het nummer dat heet Circle of Blame. ...op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Waterbalgemoed met het NOS Journaal. Zwangere vrouwen worden niet voorgelicht om zich op eigen kosten... ...te laten vaccineren tegen kinkhoest. Dat meldt RTL Nieuws na gesprekken met tientallen vrouwen... ...die zwanger zijn of recent waren. Vrijwel geen van hen heeft daarover informatie gekregen. Door een vrouw voor de bevalling in te enten is hun baby in de eerste maanden beschermd tegen de ziekte. De Gezondheidsraad adviseerde twee jaar geleden al om deze vaccinaties standaard uit te voeren, maar daarover is nog geen besluit genomen. Jaarlijks belanden er zo'n 120 baby's met kinkhoest in het ziekenhuis. Actievoerders van Greenpeace zijn een boorplatform ten noorden van oog opgeklommen, waar morgen een proefboring gedaan wordt voor eventuele gaswinning.